Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, het is dus weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En uh, ja, de kroeg is uh, deze keer niet zo vol. Ik denk dat uh, ja, iedereen van zijn vakantie aan het is. Maar uh, wie er wel altijd is, is uh, altijd trouw aanwezig. Is uh, Jillian Comans. Goedenavond. Ja. Nou, ik ben ook een aantal weken weg geweest. Hè? Ja, joh, goed, ja, goed. <laughs> je had eerder je vakantie. <laughs> en uh, ja, bijna altijd aanwezig, uh, Daar ben ik natuurlijk, ik, Joon Jong hier. Ja, en uh, laten we maar gewoon beginnen. Ja, we hebben even om, om de tijd een beetje op te vullen, dat die, u als luisteraar niet de hele tijd naar ons gaat horen hoeft uh, te luisteren. We hebben wat uh, muziek. Libertarische muziek. Of tenminste, muziek die overeenkomt met het, de libertarische gedachten. Uh, dus dan tussendoor hebben we een beetje muziek. Maar laten we eerst maar even beginnen met het uh, goud, zilver en de bitcoins. Uh, ja, de bitcoins, goed nieuws. Je kunt uh, weer uh, massaal bitcoins gaan inkopen, want hij is gedaald. Het was, uh, de afgelopen weken was het allemaal rond uh, de 450 uh, eurotjes en uh, nu is het dus uh, uiteindelijk, uiteindelijk na week na week is het uh, gedaald naar uh, ja, uh, 390 euro. Het staat een beetje tussen 390 en 399 eurotjes. Dus, uh, ja, kunt u weer even inkopen. Binnenkort zal het alweer stijgen. En het goud? Ja, goud zit nog net boven de 1300. 1307 precies uh, op dit moment. Zilver zit, op, uh, zit, zit onder de 20 op 19,653. Maar over het algemeen gaat het, uh, ja, gaan, hebben mensen kennelijk toch een heel enorm vertrouwen in de dollar. Mm -hmm. ja, want ik zie ook uh, olie staat ook ruim beneden de 100 dollar op 97 dollar. Gas is vandaag met 3% gedaald. 3% oh, yeah. zit op uh, 3,789. Mm -hmm. Heel mooi getal trouwens. Maar over het algemeen merk je gewoon dat, uh, ja, dat mensen denken dat het helemaal goed gaat komen met de dollar. Ja, en, en terwijl achter de schermen is een van de vetbanks, uh, banks uh, JP, JP Morgan Chase. Die zijn druk bezig met hun eigen bitcoin. <laughs> Yo, ze hebben een patent... Uh, ...aangevraagd op een soort van uh, webmoney, zoals ze dat noemen. Ja, is dit uh, positief of negatief? Jullie patenten weten. zijn eigenlijk altijd negatief, Ja, toch? patenten sowieso, maar uh, dat, ze, dat ze sowieso willen gaan concurreren met bitcoin... Ja, dat, dat, ...dat vind ik nog niet zo erg. ze maar lekker. Dat gaat toch mm -hmm. mislukken, maar uh, ja... Uh, <laughs> ...patenten inderdaad, hè? dan kunnen ze eventueel gaan zeggen... ...ja, maar wacht even, wij hebben een patent op een soort van bitcoin, digitaal geld... ...en jullie uh, bitcoin, wat doen jullie daar? Hé, hey, dat mag niet, wegwezen jullie. Nee, inderdaad, dat is het slechte. Hè? Je hebt euh, nou ja, eigenlijk de cryptocurrencies ja net uitgevonden. Het is een nieuwe innovatie. En met patenten kun je het natuurlijk helemaal dichttimmeren en monopoliseren. Ja. Nou, het laatste wat je. Hè, het libertarisme gaat ook uit van, van, van de vrije markt, maar ook van de vrije concurrentie. Dat is mono, monopoliseren. Ja, en dat eigenlijk. Wat de socialisten noemen marktfalen. Dat ontstaat ook door monopolies. Hè? Op, op, op het moment dat je geen concurrentie hebt... Ja, dan, ...dan ontstaat de marktfalen. Want dan uh, zegt één partij... Ja, nou, ...ik dicteer de prijzen wel. Ja. En uh, ja, wat dat betreft is het een hele jammere ontwikkeling. Uh, laat uh, JP ja, Morgan... Uh, ...tent zijn dat ze nu echt iets heel unieks uitvinden... Uh, ...gewoon het zonder patenten doen. En uh, dan vrij de concurrentie aangaan met de initiatief ...die het zo uh, bestaat. Ja, we zullen gewoon nog een uh, plaatje draaien, want daarna hebben we weer heel veel uh, berichtjes Dus uh, mm -hmm. hier een heel leuk uh, plaatje. Jukki okay, uit Zuid-Afrika. Westerman beste man is uh, inmiddels uh, al dood hij is vermoord in 2007. Maar hij nam dit hele mooie plaatje op, op over de belastingcontroleur. Want ook hij, daar in Zuid-Afrika hadden ze er last van. Thousand billion dollars of taxpayers money disappear every year. Unaccounted for, unaccounted, unaccounted for, unaccounted for. dead men pay tax. Dit is uh, Lucky JB uit uh, Zuid-Afrika, een Zuid-Afrikaanse reggae-artiest. Uh, check zijn repertoire eens, als hij uh, een beetje van lekkere reggae houdt. Hij was uh, ja, actief, van uh, hij was vooral populair geworden in de jaren 80 en in ja, 2007 doodgeschoten door een, uh, een soort, uh, ja noem het, zo straatoverval. En, uh, pap, mensen die wisten niet dat hij wie hij was, maar hij reed in een dure Chrysler, dus ze dachten, nou daar valt wat te halen. En uh, ja, daardoor bij die overval kwam hij dus om het leven en uh, ja, helaas, want hij maakte hele goede muziek, ja. Ja, dat is Zuid-Afrika toch ja. een van de, ja, van de wat uh, socialistischere staten in ja. de wereld. Ja. Dit nummer was trouwens uit uh, midden jaren negend. Uh, goed, we gaan even naar, uh, terug naar Nederland, naar uh, de ambtenaren. Daar hebben we hebben weer een paar uh, ambtenarenberichten. Uh, ja. ja, ambtenaren kunnen niet rijden, zegt Pauwnet. Ja, ja. ja, ja, ja. Het is dus dan moet je wel met een zout nemen. Tenminste, Pauwnet die weet het uh, heel gelukkig te verwoorden. En als je het dan leest, dan denk je, oh dat. Nou ja, ze, ze hebben dus onderzocht dat, uh, dat ze ambtenaren in België, of Vlaanderen om precies te zijn, dat die drie keer zoveel uh, blokken maken als andere werknemers. <laughs> en, ja, dat, dat, dat, dat zijn gewoon statistieken, dus daar valt het moeilijk over te uh, ja, twisten. Ja. Alleen ja, hè, uh, Pauwnet, uh, die denkt dat dat komt omdat ambtenaren niet kunnen rijden. Ja, maar ja, kijk wanneer rijdt een ambtenaar? Kijk, ik weet dat mijn vader is een ambtenaar geweest is, nou met pensioen. ja Wanneer zit die man in een auto? Als hij uh, om negen uur op zijn werk moet zijn en als hij om vijf uur klaar is. Ja. 9 tot 5 mentaliteit, dat is heel. Dan zitten er ook 3 miljoen ambtenaren op de weg, hè? Mm -hmm. <laughs> ja. ja. Dan is de kans op brokken wel wat groter dan dat ze zouden moeten overwerken tot 11 uur. Ja, precies. Ja. Of, of geef ze wat eerder vrij. Die mensen hebben al zo'n moeilijk leven. <laughs> ja, nou, dat weet ik wel. De ambtenaren, die als ze kunnen, dan klokken ze eerder uit, hè? Oké. Okay. Ja. Okay. Kun je dat ook illustreren? Heb je daar een concreet voorbeeld van of niet? Nou ja, als je op uh, ambtenaren zoekt op uh, YouTube, dan kom je onder andere een mm -hmm. filmpje van uh, Pauw net tegen. Waar, uh, waar ze zeg maar uh, ambtenaren belagen die voor vijf uur uitkloppen. Oké. Okay. Ja. Dus dat komt ook voor. Het, dus, dus het is niet altijd de 9 tot 5 mentaliteit waarvan ambtenaren worden beschuldigd. maar soms ook de 9 tot 2 mentaliteit. Nee, nee, nee zonnige... bedoel ik bedoel weer de, de 9 tot kwart voor vijf mentaliteit. Oké. Okay. <laughs> ja, dat bedoel ik. Ja, en ik, uh, ik merk ook, omdat ik uh, heel veel bij overheidsinstellingen werk, dat op bepaalde dagen is, er, uh, is het gewoon rustiger. Als je, uh, ja, woensdag bijvoorbeeld, en vrijdag ook. Er ah, zijn er minder ambtenaren ja, ja. in het gebouw. De vrijdagmiddag mensen al die tijd. Ja. Heerlijk. Ja, goed. Wij denken dus, uh, met ons gezonde boerenverstand, dat de, die, de vele brokken van ambtenaren komen omdat ze allemaal ja, toch een beetje tegelijkertijd uh, vrijgelaten worden in de, de vrije samenleving. Uh, dus als ze klaar zijn met het uh, pesten van burgers tussen 9 en 5, dan stappen ze met z'n allen de auto in en dan knallen ze tegen elkaar op. Mm -hmm. Ja, Ja. ja. Goed, ja. Nee, ja, dat mysterie dat heb ik weer opgelost. Gaan we naar het volgende bericht. <laughs> uh, ambtenaren op stap met uh, de inwoners. Nou ja, we hebben net dus al gehoord dat, ze al, dat je verhoogde kans op brokken hebt uh, met uh, ja, de ambtenaar in een auto. Oh, maar dan gaan ze ook nog eens met een burger op stap. Ja, nee, dat is inderdaad uh, wel uh, grappig. Dat zou ik me uh, uh, uh, niet veilig voelen. Uh, het zijn medewerkers van één gemeente, wel de A in Hunze. De... De A in Hunze, ja. Ik heb wel eens van de plaatsje gehoord. Dan hebben ze ja. ook een uh, lokale omroep. Oké. Okay. Ja. Uh, nou ja, in de A.N. Hunze gaan uh, de burgemeesters en wethouders en ambtenaren nuttige dingen doen voor de inwoners van de gemeente. <laughs> Oké, okay, en uh, vorige week hebben we nog een berichtje gehad uh, over uh, ambtenaren doet nuttige dingen met haar tijd. Dus mm -hmm. in de blote kont voor de camera staan? Wij gaan naar buiten en we komen graag in contact met u. In hun of... de gemeente. <laughs> Nou, dan staat er: de gemeente is nog op zoek naar maatschappelijke activiteiten. waarmee de medewerker van A en ze zou kunnen helpen. We uh. willen u vragen hiervoor ideeën aan te dragen. Nou, Denk het beste moment, Kun je even het linkje aan ons <laughs> doorgeven? Dan plaatsen we dat gewoon op onze website. en mogen wij, de met z'n allen dingen gaan bedenken. Het lijkt me een goed idee. Het staat allemaal op gemeentepunt nu. Dus ja. allemaal even een kijkje nemen. Maar het, het, het gaat door. Hè? Denk bijvoorbeeld aan het opknappen van een speeltuin. Dat moet dus wel technisch zijn natuurlijk. Of een jeugdhonk. <lacht> Ouderen de dagje mee uitnemen. Ja. En één ding, daar zijn ze volgens mij absoluut niet goed in, ambtenaren. Snoei- en opruimwerkzaamheden. Volgens mij kunnen ambtenaren totaal niet snoeien en al helemaal niet opruimen. Ja... In plaats daarvan maken ze vaak meer rommel van. Daar moet nog een prestigieproject komen, en uh, daar kan nog wel wat bij. Hè? Ja, financieel gezien <hums> kunnen ze overal eens wel een zooitje van maken, ja. Ja, dus opruimen en snoeien, hè? snoeien, saneren, dat, dat, dat, dat kunnen ze gewoon niet. Dus ik, ik, ik denk dat het met die snoeien en opruimwerkzaamheden dat het helemaal, helemaal niks wordt. Daar lopen ze de kantjes van af. Nee, maar wat, wat, wat, wat, wat, zouden, we kunnen, uh, wat zouden we kunnen voordragen? Aan, aan, aan, wat voor nuttige dingen zouden deze ambtenaren volgens, volgens jou mogen doen? Kan ja, je werken in de private sector. Ja, goed, ja. He, ze noemen het ook een, een doeldag in het kader van de burgerparticipatie. Okay. Nou, de burgemeester laat hij uh, gewoon een dag, uh, even kijken wat, wat voor mooi vervelend klusje dat we daarvoor hebben. Laat hij de hele dag in een, in een tankstation staan aan de grensstreek. Ja. Ja. ja, maar dat, doet hij, bijdrijd, niks, dat, de... maar dat <laughs> doet hij alsnog niks, hè? Maar dat doet hij alsnog niks, omdat er niemand <laughs> komt tanken, <laughs> Nee, maar ik, nee. ik zat ook uh, te denken: van kijk, we kunnen ze ook een, een hele stapel boeken van Ludwig van Mises en vooral Murray Rothbard uh, geven. En ga dan voorlezen in het buurthuis. Of helpen met de belastingaangifte. Ja, dus dat, ja, was een ja, ja, dat is wel zo'n leuk lesje. Ah, heerlijk. Nee, maar goed, ik uh, kreeg net een, uh, een berichtje van uh, Klaas Wassenaar. Hij is onderweg naar. Um, ...naar de Libertaria, naar onze stamkroeg. Dus we uh, krijgen zometeen nog een derde persoon erbij... ...en dat is uh, ja, Klaas, naar de nauwekendte noemen. En uh, dus ja, in de tussentijd is voordat hij uh, de kroeg binnenkomt lopen... ...ik draai ik nog even een uh, gezellig plaatje. En dat is van uh, Frank Turner. Frank Turner is een klassiek liberale punk punk-folk-artiest. En uh, ja, ik zeggen, uh, geniet maar even van zijn uh, muziek... het een uh, beetje, uh, ja, folk-achtig Agents of a state or government But a sorry cloud of tyranny Has fallen across the land Brought on by these hollow men Who did not understand That for centuries our forefathers Have fought enough and died To keep themselves unto themselves To fight the rising tide But if in the smallest battles We surrender to the state We enter in a darkness Once we never shall escape 81 to meet the king at Smithfield and he issued this demand that Winters just should be the only law across the land, the law of old King Alfred's time, A free and of honest men, cause the people then they understood what well, we have since forgotten, but the government can only vote for its own benefit, I'd rather stand and make it against the other man alone, I'd give these hollow men the right to enter in En dan is er to go and fuck himself. Tell his friends to do the same. Cause a ja, man who trade his liberty. For a safe and dream the sleep. Doesn't deserve the both of them. And neither shall be keen. Geef hem een hartelijk applaus Frank Turner. En ik uh, zou zeggen. Uh, Google is even naar zijn repertoire. Er staan hele goede dingen van hem op uh, YouTube. En uh, zeker de moeite waard. Ja en, en inmiddels. Inmiddels is uh, ja de enige echte. Uh, Klaas, Johan was naar uh, aangeschoven bij ons aan de barkruk. Aan de hey. bar bedoel Hallo man. Ja, je, je kwam al meteen binnenvallen met een mededeling dat je pas vandaag had gehoord dat Robin Williams overleden was. Ja, ik heb echt onder een steen geleefd. Gwazi, <laughs> meisje. Is man. wat? Ja, En We hebben geen toegang tot media en dan uh, ontgaat je alles gewoon. Ja, je bent ook die ene Nederlander die uh, bijna nooit op Facebook zit. <laughs> nou ja, normaal. <laughs> Misschien iets regelmatiger, maar. Uh... Nee, het was, uh, het was toch wel wat. Ik heb uh, hij had zo'n nieuwe comedy serie, uh, Crazy Ones of zo gemaakt. Daar ja. heb ik één keer een aflevering van gezien. Dan zat hij uh, met een Buffy de Vampire slurring. Oké. Okay. Nou, ja, ik vond het niet heel super grappig, maar uh, ja, toch wel. Uh, <coughs> ik vond het wel vermakelijk. Oké, okay, dus nu, nu moet bij jou alles eruit. Bij, bij de rest van de wereld is inmiddels alles over Robbie Williams uh, er al uit. Ja, hè? <laughs> nou, dat zal er best wel veel over gezegd zijn. Ja, ja, zelfs Stefan Molyneux en NM Kokerst, die konden het niet laten. Nee, nou, dus, nou, het is allemaal echt uh, uh, verschijnlijk. Uh, uh, die had alweer wat. Uh, hij was eenzaam in zijn jeugd. Ja. Zijn vader die was uh, altijd maar bezig. En uh, zijn ja. moeder was model, dus ze was ook altijd maar bezig. En hij was alleen thuis. En werd gepest ja. op school. En, Goed, daardoor is de oh. komiek geworden. Ja, en, klinkt wel slecht? Ja, en, hij het zo en, slecht dan? Als kind waarschijnlijk wel, ja. ja. Maar bij Stefan Monjeu, die weet altijd wat te vinden. Dus, uh, ja. dus, ik bedoel, je hebt het toch ook wel eens leuk in je jeugd? Ook al word je gepest op school en zijn je ouders altijd weg. Dan kun je toch altijd, uh, ja, je vermaken. Ja? Ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt. Uh, pff, ja, ik weet het niet, ik heb verder uh, ook niks met hem ofzo. Ja, ik ook niet, eigenlijk. Dus, uh, <laughs> nee, maar het is wel zo'n, uh, hij heeft wel enorm veel werk gepubliceerd natuurlijk. Dus... Ja, maar bijna nee. al die films van hem zijn altijd aan me voorbij gegaan of zo, weet je? Wel. Ja, maar het is ik het heb het zijn bijna van, onmogelijk van, om niet van... met hem in aanraking te zijn. Geweest. Ja, dat, dat, vond, dat, vond, dat vond ik zo, heb niet vond, eens dat een geweldige film. Ja, nee, dat <laughs> sprak me niet zwaar aan, eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar, uh, ik, ik keek altijd in ja, de jaren negentig uh, Chris Rock en. Uh, ja, Eddie Murphy was meer begin, eind jaren 80, begin jaren 90. Daarna was hij niet meer leuk. En, um, uh, ja, goed, in het begin was uh, Jim Carrey nog wel leuk. Nu niet meer. Maar goed, uh, genoeg daarover. <laughs> um, ja, leuk dat je er bent, uh, Klaas. Ja. En, uh, ja, uh, ja, we gaan gewoon gezellig uh, berichtjes voorlezen. <laughs> Daar zijn we goed in, de rest niet. <laughs> en we hadden een bericht over de luie ambtenaar, de luie Franse ambtenaar wel te verstaan. Oh, ja, ja. En onze radiobaas, misschien dat die luistert, dat weet ik niet. Maar die, uh, die had mij ooit eens verteld van, ja, in, in Frankrijk he, heeft hij niet zo'n last van de ambtenaar. Nee. En nu begrijp ik dat ook wel met het volgende bericht, want die ambtenaar is ja. verschrikkelijk lui. Ja, precies. Maar dat, dat, dat is toch ook wat libertariërs zeggen? van. Uh... Ja, maar en kijk, als ze een zijn, daar geen last deze van ze. ze maar echt niets. Ja, Deven ze mij ja, echt niets. Dan, dan, was het, dan kost het ze alleen maar geld. Ja, het enige wat ik ja, van was een, was een Franse ambtenaar weet is Louis <laughs> de Founais, die dan de gendarmes speelde, weet je wel. En dat ging altijd <laughs> Louis fout. Louis de <laughs> ken je niet weer. Gendarmes Is van de Pink Panther? Ja, maar die had ook de serie over de gendarmes. Oké, okay, ja. En dat ging altijd mis en zo. <laughs> die, die, die, die keek wel eens, uh, daar keek ik wel eens naar als kind. Ja, en nee, ik denk dat het echt de beste ambtenaren die je kunt hebben is een ambtenaar die helemaal niks doen. Ja, ja, ja. Als ze daar iets gaan doen, dan betekent het ja, eigenlijk per definitie dat mensen daar last van krijgen in hun normale leven. Ja, precies. Dus, dus ja, ik denk dat het de beste, ja, als ze alleen maar geld kosten, dat is op zich best draaglijk voor ja. een samenleving. Er zijn altijd mensen die meer kosten dan opbrengen. Ik denk dat je daar nooit onderuit kunt komen. Ja. En, maar uh, ja. Julian, vertel, wat, wat, wat, wat is er aan de hand in Frankrijk? Ja, ambtenaren die werken kort. Ze maken een hele korte werkweek, 35 uur hebben ze afgedwongen. Okay. In het land van de, van, van de vakbonden natuurlijk. Ja, ja, ja. Niem bijna niemand mogen... is er lid van in Frankrijk, maar toch, ze hebben een makkelijke nou ja, positie. Met uh, 62 jaar met pensioen, de rest van Europa is dat 67 jaar. Dus ja, het AD die belt het, hè. ambtenaren die hebben gewoon... Uh, en uh, ja, in, in, in Frankrijk is ongeveer 26% van de beroepsbevolking uh, ambtenaar. Ja. Hoeveel? Dus ze zijn ook een met meer. Hoeveel uh, Jeroen? Bijna 26% van alle mensen die in Frankrijk werkt, is ambtenaar. Oh, Oké, okay. dat is minder dan in Nederland. Minder? Dat ja, is veel, dat is Zijn er zoveel enorm ja. veel. In Nederland uh, heb je 3 miljoen en, uh, ja, iets meer dan 3 miljoen, uh, zeg maar iets minder dan 50% werkt voor de staat. Maar dan is zeg maar ambtenaar en semi-overheid bij elkaar. Ah, Oké, okay. wauw. Ja. Dus ja, goh. Dus misschien is het hier nog wel erger uh, dan in Frankrijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat zou nog nieuws zijn. <laughs> Met die Hollande, die uh, super-socialist En Piquetti komt natuurlijk uit Frankrijk. Dus Frankrijk is toch het land van het, uh, ja, van het uh, hedendaagse socialisme. En dat, dat, dat wij ze verslaan op het aantal ambtenaren. <laughs> ja, uh, oh. ja, dat is zorgwekkend. Ja. Ja, wat ook zorgwekkend is, is natuurlijk Van Aartsen, uh, de, de liberale burgemeester van Den Haag. En uh, ja, goed, dat is, Die is al breed uit het nieuws gekomen, omdat hij uh, ja, een van de, de grondrechten, van de natuurlijke rechten, dat, dat, uh, ja, dat kon volgens hem niet. Hè, demonstreren moet niet kunnen. Stel je voor de mensen samenkomen, hè, de, de recht op, uh, op samenkomst moet niet kunnen. Zeker niet okay. als je dan demonstreert, maar uh, er is nog meer wat volgens hem niet kan. Er is een uh, club die uh, gesloten moest worden. Dat die, is, gaat om die uh, om de brommerclub? Uh, nee, nee, nee, dit gaat oh. om de club uh, Woesa, oh, Strandtent. Ah, ja. die, die moest uh, dicht omdat er iemand een uh, ja, pillen aan de man bracht. Moet oh, ook niet kunnen ja. natuurlijk. Ja, precies, nee. ja, ja, ja. Als je echt last hebt van een kroeg, uh, dan moet je gewoon een paar keer drugs gaan verkopen. Dan ja, uh, gaat de kroeg echt uh, dicht. Er was mensen die, die proberen dan via andere wegen een kroeg dicht te krijgen. Of dat ze zich wat meer aan de geluidsnorm gaan houden. Dat, dat sleept altijd jaren en dan gebeurt er niets. Als je echt uh, wil dat dat gebeurd is, dan moet je gewoon een paar keer uh, drugs met je klun klunnelen gaan verkopen daarbinnen. En dan, uh, ja. nou, dan in de korte keer is het ding dicht. Ja, ja, ja. <laughs> ja het is uh, bizar. Dat is heerlijk. Eigenlijk kun je zo alle concurrentie uitschakelen. Stel je hebt een, ja, een, een kroeg in, in een stadje als Leeuwarden. Ja. En je denkt, ik wil al die concurrenten kwijt. Dan, ja. ga bij, dan ga je gewoon mensen inhuren die bij je concurrenten drugs gaan verkopen. <laughs> en dan maak je een paar de de foto's en niet online. Nou, een foto van een uitgetelde tiener die heeft gebruikt. Nou, voor je weet, uh, dan is het, ja, je komt geen dicht. Precies. Ja. Oké. Okay. En uh, 50 ah, man, uh, 50 man die zitten nou dus zonder werk. Die mogen een handje gaan ophouden ja. bij de overheid. Dus ja, dat is, uh, dat is wat de VVD bedoelt met uh, banen creëren. <laughs> <laughs> je zei trouwens van het uh, liberaal. Maar ik, ik, ben, ik ben toch echt van mening dat, dat, dat hier de term nep-liberaal op. Ja, gaat natuurlijk voor, dat het uiteraard is dat liberaal met, uh, je, met de aanhalingstekens. Hè? Ik bedoel, VVD sowieso. Die, die, ik weet ja, niet waar ja. die term vandaan komt. Dat nou, dat, als dat we, als de VVD-liberaal is. Ja, wat, dat, wat woorden aan betekenis verliezen En dan kunnen we wel ja. de rest van het jaar uitzendingen mee vullen. Ja. Ik heb ook eens, kapitalisme, wat betekent het nog? Als je kapitalisme zegt, voor de meeste mensen betekent dat echt zo'n smerige, gore, misbruik of zo. Dat heeft helemaal niks meer met vrijwillig handel te maken. Nee. Dus, uh, liberaal, wat betekent dat woord? Neoliberalisme. Dat is wat de SP, het is een, zeg, zeg maar een soort SP-scheldwoord, liberalisme. Ja, ja. Het, het, is, uh, al die het is zo moeilijk om nog uh, fatsoenlijk woorden te gebruiken ja. voor wat ze daadwerkelijk betekenen. Want alle woorden worden verkracht van alle kanten. Ja, dat. Uh, zottigheid. Ja, vandaar dat wij nu ook uh, libertariërs heten. Dus, uh. Ja, bijvoorbeeld ook racisme. Ik, ik heb laatst, laatst tijd film op online op. Dat racisme wordt voor heel veel dingen gebruikt. Tussen mensen die toch echt tot hetzelfde ras behoren. Ja. En dan denk ik, ja, nou nee, goed, even, even in de gedachte trend dat mensen dat een soort in rassen te verdelen is. Nou goed, oké, okay, we verdelen mensen een soort, nou dat zijn er drie geloof ik. Heel veel van het racisme, dan, dan zie je dat woord weer, maar dat zijn, die mensen zijn hetzelfde ras. Dat is gewoon xenofobie. We houden gewoon niet van vreemdelingen. Nee, nee. Vreemdelingen vinden gewoon één en willen we gewoon niet hebben, maar noem het gewoon wat het is. Kijk, al die woorden worden altijd gebruikt voor iets anders dan het echt betekent. Ja, kijk, ik, ben, een... ik ben laatst nog voor door een voor uitgemaakt door een Nederlandse jochie, notabene. Ja, precies, hè. En ja. die, uh, ik, ik sprak hem aan op zijn gedrag. En, en hij, ja. Het is gewoon een Nederlandse jochie, blond haar, hè Ja. En die, die, die zei echt op een soort Marokkaanse accent van, je je nou you're a Ja, dat slaat ik, Kom op, je bent een Nederlandse jongen, <laughs> waarom praat je zo? <laughs> <laughs> ah, misschien dat ja, is gewoon heel, ge heel, heel goed gevoel om. voor humor, dat kan ook natuurlijk. <laughs> ja, waar je mee om gaat, word je mee besmet, hè. <laughs> ja, ja, ja. Uh. Nee, Dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, er is een ambtenaar ontslagen vanwege een tweet. Oké, okay, goed zo. Ja, stel je, je zitten gewoon in, in werktijd te tweeten. Je. Ja, ik, ik... Man, dat, online dat is echt geweldig gewoon. Hè? Vroeger ja. moest je echt uh, op de fiets of met de auto en dan moest je andere mensen ontmoeten en dan kon je zomaar iets geks roepen. Je moest iemand anders dat weer onthouden en doorvertellen. Yeah. En nu kun je gewoon uh, op het moment dat er iets geks in je hoofd komt, kun je het vereeuwigen online. Dat is toch briljant. Ja, ja, ja, in in zoveel tijd uh, moet er weer iemand over ontslagen worden, zo gaat dat. Ja, maar dat is ook een makkelijke manier om ambtenaren te ontslaan natuurlijk. Hè? Dat, ja. Uh, ja. En ja, ik vind dat, eigenlijk, dat, als we toch in de wereld van regels zitten, mm. zou er gewoon een nieuwe officiële regel moeten komen. dat uh, Alles wat iedereen online zegt, moet dus zonder consequenties binnen een uur of zo kunnen terugtrekken. En gewoon omdat het is de menselijke natuur om de meest aanzienlijke, banale onzin te kunnen bedenken in het emotionele moment. Dus eigenlijk alles wat je, er zou een soort, snap je? Vroeger ja, had maar je, je kan je het ook je... andersom zeggen. Dat, dat, <laughs> dat, dat, dat iedereen een, een moment van bezinning heeft van, ja maar wacht eens even. Dat kan hij ook in een moment van emotie gezegd hebben. Ja, ja ik vind het zo soort dat iedereen alles moet kunnen zeggen wat hij wil. Ja, ja, ja, ja. En ik, ik, vind... ik neem deze vrouw ook helemaal niet kwalijk. Dat zij, uh, <laughs> wat had ze gezegd? Nou, ze had gezegd dat uh, ISIS dat het een zionistisch complot Oh, yeah. Ja, dat ja, zou je ja, goed kunnen. Had ze ja, ook ja. feiten of had ze alleen maar iets geleerd? Uh, ja, wat zijn de feiten? Ja, kijk, we, dat ja, de, bewijs de, dat, dat, dat ze wapens was, uh, van McCain hebben gehad. Dat staat inmiddels ja. al een foto. Dat, ja. uh, dat, die foto kennen we, hè? de, de trotse ja. uh, ISIS-commandanten uh, uh, die daar uh, samen uh, ah, kijk, een selfie kijk, hebben we, gemaakt we, we McCain, land. Maar. Uh, kijk, in het Midden-Oosten, ook mm -hmm. Israël na, wordt er verdacht weinig aan wapentuig uh, uh, daar lokaal geproduceerd. Dus ja, als ja. iemand in het Midden-Oosten rondloopt met een wapen, dan is de kans enorm groot dat het uit het Westen of het Oostblok komt. Ja, ja. Dat is nou maar Om de met te kijken is het een Kalashnikov of ja, dan is het van een dubieuze wapenhandelaar die dat ja. hier van een Rus... Ja, van een Chinese kopie. Ja. Maar het, er wordt, zoveel wordt daar niet gepubliceerd. Ik geloof dat Israël een van de weinige landen is waar die hun eigen wapens produceert. Volgens mij krijgen ze wel heel veel van Amerika. Ja. Maar die, die produceren ook daadwerkelijk. en Eigenlijk wel het Irak op een gegeven moment, omdat ze gewoon niet meer mochten kopen, hebben ze ook van uh, kippengaas en andere uh, lijm en uh, duct tape, hebben ze ook eigen raketten gepubliceerd op een gegeven moment. Ja. Uh, nee, maar het is echt. Het, het wordt daar gewoon niet gemaakt. Dus ja, als je, als je iemand in de Oosten met een wapen fotografeert, dan is het over het algemeen. komt het uit het westen ja, ja. of uit Rusland. <laughs> maar ja. goed, dat is, dus, dat is hot nieuws. <laughs> nou, in ieder geval een vrouwtje had erover getweet. En het is dus ja. een vrouwtje waarschijnlijk van Marokkaanse afkomst. Uh, ze heette uh, HIV of zoiets. Ja. Het en... mooi is mooiste dat ze allemaal Israëlische wapens hadden. Dat is in ieder geval daar geproduceerd. Lokaal, ja, goed, lokaal, ja, lokaal dat... product. Ook aan, aan alle kanten met Israëlische wapens. Ja, ik weet niet of je... Ik weet niet of je... Of, of, of je, ik, ik of je, <laughs> of je ISIS rebellen met Uzi's uh, <laughs> zou gaan zien lopen. Dat is wel heel erg opvallend. Het is hetzelfde als mensen die roepen dat ze tegen Amerika zijn... met een blikje Coca-Cola in hun hand. Maar, oh, ja, ja. Of dat je tegen kinderarbeid bent met je iPad ja, zoiets, ja. Ik, ik geef om het milieu en om uh, menswaardig bestaan, maar ik wil wel mijn iPad uit China. Ja, ja zoiets. Nee, maar goed, deze, deze dame die had dus uh, het een en ander getweet en ze heeft ook nog in een uh, demonstratie tegen de politie gelopen, daar zijn foto's was, van gemaakt. Waar Terwijl was zij tegen politie, uh, al, is, ja, zo, ja, ja, ja, tegen politiegeweld geweld, ergens in de schildersbuur, maar oh, okay. zij, uh, zij is dus een uh, ambtenaar van Marokkaanse afkomst die dan bij het ministerie van Veiligheid en uh, Justitie werkt. En dan loop je dus mee. Met zo'n demonstratie. En het tweetje dat, uh, ja... Euh, ja ze, ze moet echt op de Libertarische Partij gaan stemmen. Want wij vinden natuurlijk dat dit allemaal moet kunnen. Maar ik uh, vrees dat zij bij de PvdA zit of zo. Ja. ja. Als ze maar een uh, functie in de vrije markt heeft. Hè, en niet uh, dat ze van uh, onze belastingcenten wat aan het Ja, in ieder geval bij, bij als de Libertarische Partij aan de macht is. Dan wordt ze niet ontslagen maar tweets. <laughs> maar wat soms belangrijker dan de ambtenaar gewoon, is. Gewoon op, op persoonlijke kwaliteiten wat ze beoordeelt. <laughs> op de kwaliteit van haar werk, maar verliest ze mogelijk wel haar baan. Ja. of niet natuurlijk, misschien is ze uitstekende. nee, dat weet je niet. ja eentje die niks doet, dan, dan, dan mag ze blijven. ja kijk, ja, dat blijkt dat ze thuis alleen werkt, maar die twitter is ingelogd, ja, en alleen hey. maar tweets heeft gemaakt. Prima. <laughs> nee goed, er is weer genoeg ambtenaren moppen voor deze keer. oh nee, we hebben nog meer, hè. even kijken hoor. Het houdt niet op, nee. Nee, eigenlijk niet. Uh, dat was een met ambtenaar eigenlijk. Ja. Uh, ik heb nog wel een uh, berichtje hier uit, uh, uit Amerika. En uh, het gaat over dat, de positieve, uh, bij, uh, ja, positieve gevolgen van, uh, ja, van Colorado, van de, van de, van de marijuana-legalisatie daar. Er is een, een onderzoek geweest van een aantal gerenommeerde uh, economen, waaronder een Nobelprijswinnaar. En die hebben dus uh, onderzocht wat de uh, gevolgen zijn van de legalisatie van softdrugs in, uh, in Colorado. En daar hebben we een link gezien met de dalende uh, criminaliteit in Mexico, waar, uh, de, <lacht> waar voorheen de drugs geproduceerd werd. Alleen nu worden de drugs in Colorado geproduceerd en die worden zo goedkoop geproduceerd. Dat uh, de boeren, de kartels, die kunnen dus niet meer concurreren met de, de goedkope prijs in Colorado. Dus de boeren die gaan gewoon maar weer uh, ja, slaven bouwen, weet ik veel, bonen, wat ze daar eten. spaanswebers. Dus die, uh, die zien af van het uh, verbouwen van, van marihuana, omdat, omdat ze met Colorado kunnen concurreren. En het hele onderzoeksrapport, wat gewoon op internet verkrijgbaar is, dat wordt uh, aan de UN, de Verenigde Naties... Uh, ja, overgedragen. Dus ja, dat is toch, weer een, toch, toch wel weer een mooi, uh, mooi iets. Hè? En In het rapport wordt ook uh, gezegd van jongens, uh, laten we die, al die drugs gewoon legaliseren. Dat, dat, dat kan een heel mooi, uh, mooie gevolg hebben, dat, dat je minder uh, criminaliteit hebt en dat soort dingen. Jongens, hebben jullie nog wat over te zeggen? Ja, eigenlijk niet. Nee, je zegt het. Ik, niet. Ik, ik heb ook niks gehoord wat me verbaast eigenlijk. Ja, ja, goed, wij zoeken het al uh, jaren, maar uh, ja. Ja, ja nou, maar ook, ik, ik lees ook wel eens dingen over uh, dat het misschien slecht gaat. Of dat individuele vrijheid, dat dat misschien niet het antwoord is. En dat boeit me eigenlijk helemaal niet. Het, het, al zou individuele vrijheid leiden tot plaggenhutten met modderwegen? Ik geloof niet dat het zo is. Maar dan nog vind ik het prefereren De essentie is niet, uiteindelijk van in mijn ogen niet, uh, dat we er uh, meer welvaart mee uh, bereiken. Het gaat gewoon om het principe. Ja, en en uh, ja... Ja. Ook dit, het, ja, we hebben het al vaker uh, doorgekoud. Als het, is, uh, nou, het slecht uitpakken, ik vind dat mensen vanzelf moeten weten wat, wat voor drugs ze gebruiken. En, ja, ik vind dat er vanuit een soort barmhartigheid best uh, aandacht moet zijn voor uh, probleemgebruikers. Maar ja, dat, dat ook dat moet vrijwillig. En ik denk dat dat ook vrijwillig kan. Dat, uh, die bezorgdheid om die paar mensen die uh, over de scheef gaan, hè, waarbij drugs gebruiken het symptomen is ja, ja, ja. en, uh, en niet de oorzaak ja, van problemen. Daar, ja, daar moet je wat mee. En dat, ik, denk dat dat, ik geloof ook wel dat dat goed komt. En, uh, ja, die rest, dat moet gewoon helemaal uit de criminaliteit. Dat is uh, ja. zo'n moossel. Het, uh, het is hier zelfs zo'n Het is hier vrij vrij, maar het is hier nog steeds zo'n Met al die uh, semi-legale regeltjes. Die uh, koffers, ik ken wel een paar. Maar die komen, die, die, die moeten echt, dan moeten ze een de verlaten terrein rijden. Echt, dan gaan ze zo'n stofweg op en dan komt er iemand anders. En die... Nou, als het dan oké okay is, dan komt een andere auto en dan komt een grote zak. Het is echt absurd gewoon. Ja, ja, ja. Het slaat gewoon helemaal erg zo. <laughs> ja, het, is, het slaat toch? Nou ja, en dan moet je dus je geld daar een beetje overhandigen in een zak. Nee, ik vind het is Het is gewoon enorm dom. Uh, maar goed, het is hier alweer veel beter dan in zo'n heel veel andere plekken. Ja, maar eigenlijk zou je het anders moeten zien. Kijk, nou, we moeten uh, mogen zien. Uh, de, die ene gek die dan uh, ja, de overlast veroorzaakt omdat hij aan de drugs verslaafd ja. is. Dat is, ik kan ook zo zien van, ja, maar wacht eens even. Dat is slechts de prijs die wij betalen voor onze vrijheid. Ja. Dus joh, eh, elke keer als je die gek ziet die dan onder, onder de drugs is en dan een beetje daar eh, gek loopt te doen. Hey, Wauw, dat is de prijs die we betalen voor onze vrijheid en dat herinnert ons eraan van hoe vrij we zijn. <lacht> we mogen allemaal zo zijn als hem, weet je wel. <lacht> en en ja. als, als, als, als dat allemaal verboden moest worden, ja, dan had je dus uh, de hele dag uh, politie die bij jou de deuren intrapt. Uh, jouw hele huis overhoopt haalt omdat ze denken dat er misschien wel eens drugs voor jou in huis zouden kunnen liggen. Ja, ja. en je hond neerschieten <laughs> <Arme teest>. <laughs> ja. <laughs> ja nee nee we hebben Klaas ik weet niet of je het weet maar we zitten uh, tussendoor een beetje plaatjes te draaien oh wat leuk ja ja ja dus, uh, dus bij dit onderwerp hoort ook een muziekje ah. dus je moet niet gek opkijken van uh, dat je zometeen muziek hoort maar uh, ik ga nu dus uh, muziek draaien It's a no-knock raid. Don't be afraid. We'll shoot your dogs in front of your kids. 'Cause we are the SWAT. We're here for your part and all the cash that you've got. We are adrenaline junkies taking orders from the top. I'll make you disappear like in Inguan's Hanamo Bay. In the middle of the night, you'll have nothing to say. If we get the wrong address, it doesn't matter anyway. We'll still get our kicks, we'll still have our fun. Yeah, we are the SWAT, we are adrenaline junkies till the drugs are all gone. It's a no-knock raid, don't be afraid. Terry Police stay on the raid. It's a no knock raid. Don't be afraid. You do the time for your victimless crime. And it's a no-nock raid. It's a no-nock raid. Don't be afraid. Don't be afraid. This is a war, and this is your fate We are the face of your new police state. We are the law, and we've got the guns Statutory power, mandatory minimums we are the SWAT We're here for your part And all the cash that you've got We are adrenaline junkies Taking orders from the czar. It's a no-knock raid Don't be afraid Paramilitary police Stayed on parade It's a no-knock raid Don't be afraid You do the time For your victimless crime It's a no-knock raid, it's a no-knock raid, don't be afraid, paramilitary police state on parade, flashbang on the ground, don't hear a sound, could be you, could be the mayor. Uh, Lindy, met, ja, singer is uh, dit is Lindy, singer-songwriter is dat, en dit is speciaal opgenomen voor Reason.com, uh, Reason .com, Magazine, uh, en yeah, ja, No Knock Raid heet het nummer. Ik, ik weet verder helemaal niks over deze man te vertellen, maar uh, ik vind het wel een heel goed nummer. Het is ook wel uh, een heel actueel nummer eigenlijk. Uh, wat vond jij ervan, Klaas? Ja, ik moest een beetje op de achtergrond meekrijgen. Uh, het. het was, uh, ik ben nog niet, klonk het een beetje zacht, maar het klonk lekker. Ja, uh, lekker uh, lekker luistermuziek. Ja, uh, hey. Ja, en uh, Jurgen, ja, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Lindy, ik dacht dat het een meid was. Maar... <laughs> nou, nee, maar het uh, is een kerel. Uh, ik moet zeggen, hij ziet er niet uit, maar uh, goed. <laughs> Persoonlijke smaak, ik uh, val het niet op een. Ja, ik vind Jan Laurie heel uh, aantrekkelijk als man. Uh... Wat zeg je? Welke man vind je wel heel aantrekkelijk dan? Nou, ik, ik val niet echt op mannen, maar... Nee, naja, maar wil, je eens uh, duidelijk te zeggen dat uh, deze dat niet echt goed uitzag. Dus... Nee, nee, goed, ja, <laughs> je, je, je hebt anderen die er wel goed uitzien. Ja, dat was gewoon... De... Dan, dan, dan, dan, dan probeer ik een beetje in te leven in een vrouw of in een homo. Dus als jij uh, een somje had, wie, wie zou dan jouw Pitt uh, zijn, zeg maar? <laughs> wie, wie zou jouw, welke aantrekkelijke man zou jouw... Uh... Ja, god, dat sla je me dood joh. Zelfs bij vrouwen heb ik een hele brede smaak. Maar Ik, ik heb oh, gewoon jeet. een brede smaak. Wat betekent dat, een brede smaak? Ja, dat ik in alles wel iets aantrekkelijks zie. <laughs> Alleen sommigen hebben een hele hoop en sommigen heel weinig. Ja. <laughs> ja. Hetzelfde ja. Ja. is met muziek. Ik, ik, ik heb er ook niet één artiest die ik goed vind of zo, weet je wel. Nou Ze hebben allemaal wel iets. Ja. Ja. Dus ja. <laughs> nee, goed zo. Nee, maar. Um... Om stilte te voorkomen, is er nog gewoon een stilte-moment in lossen? Teg Irene van dat? Uh, Robin Williams. Ah, oh, ja, ik ken hem gewoon niet goed genoeg. Nee, ik ook niet. Nee, het is uh, nee, zeg maar die stilte, die vertegenwoordigt eigenlijk alles wat we over hem zouden kunnen zeggen. Ja, precies. Ja, uh. Oké, okay, ik heb heel weinig films gezien met Robin Williams eigenlijk. Nou, oh. Wat is de beste film die je van weet? Ik zou ik niet weten. <laughs> Ik weet niet, er dat, dat waren vaak films, ja, niet, niet dat ik er iets tegen had, dat ook niet, maar er waren volgens net andere betere films. Ja, precies, maar hij is wel, uh, hij is enorm bekend natuurlijk, iets als ja. ik als uh, een wat zegt internet ook Wat? Sensen of internet. Op een andere manier staat mijn IMDb staat op Spaans. <laughs> Oké, okay, ja, goed, ja, nee, maar ja, ik kan wel <laughs> weer. Uh, volgens mij is dit ook niet echt uh, interessante materie waar we nu over aan het lullen zijn. Nee, we nee, zijn nee. ook een beetje door onze berichten heen. Ja, dat had ik ook. <laughs> ook. Ja. Uh, ja, we kunnen het nog hebben over de rellen in Ferguson. Nou. Missouri, ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen. Was er niet, was er niet uh, iets uh, in Nederland gebeurd? Oh, zat ja. Ja, want uh, dat verbieden van die demonstraties, waar had, had dat dan mee te maken? Hè? Waar we het net over hadden. Ja. Waren pro-ISIS demonstraties. Ja, precies. Ja. En vervolgens waren er. anti-ISIS. Anti ja, anti-Marokkanen ja. anti die voor ISIS zijn demonstraties. De laatste toch lekker. Ja, kijk, kan die, die, als die jongens met stenen gaan lopen gooien, ja, pak ze op omdat ze met stenen gooien. Ja, Niet precies. omdat ze demonstreren. Ja. Lijkt mij hoor. Ja, het was op laatst uh, heel lichtelijk gerelateerd. Maar in Libië, daar zijn nu verschillende rijkjes uitgeroepen? Of is het nog steeds ja. eenmaal? Oh, nee, vast wel. Ja, maar daar sta ik niet eens uh, negatief tegenover. Uh, nee, precies. Maar ook, uh... Als ieder individu in het Midden-Oosten nou zijn eigen rijk uitroept, <laughs> dan kan aantonen dat dat, dat rijk van dat is zijn grondgebied dat hij gekocht heeft. Ja. Hé, hey, prima. O ideale oplossing. Volgens mij is dit, uh, dit, dit is de oplossing van de speld. <laughs> ja. Dat, uh, dat het Midden-Oosten wordt gedeeld uh, de, in, die uh, in, uh, uh, ja, in uh, 320 miljoen individuele staatjes. Ja. <laughs> iedereen heeft zijn eigen staat. Ja. Nee, dat zou uh, ideaal zijn, joh. Ja, ja nog beter helemaal staat, maar uh, ja. Tof, ja. Oh. Dat zijn toch altijd weer die gewelddadige types die dan toch weer hun eigen dingen opeisen. Waarom zijn er dan, dan nooit de, de niet-gewelddadige mensen die gewoon hun eigen rijtje opeisen? Ik denk omdat die geen uh, wapens toegeworpen krijgen uit een van John McCain. <laughs> Is dat het? <laughs> ja, ik bedoel, je kan toch wel pick up the gun, hè? Ik bedoel... Ja, je gooit iemand een, een... Tenminste, in The Law of the West was uh, was altijd zo van... Uh, ja, het is nog dan om een uh, ongewapend iemand uh, dood te schieten. Dus je gooit hem een, een revolver toe. En als hij, zodra je hem opraapt schiet je hem neer. I told you he had a gun. <laughs> ja. Dus, uh, ja zo doen ze dat. En dit is gewoon uh, ISIS. ja, ze hebben die rebellen ooit wapens gegeven. ja Ik weet niet of je die uh, documentaire nog hebt gezien. Er was een, uh, ergens op het internet... In de uh, circuleert een documentaire van een paar journalisten, die waren dus bij uh, ISIS uh, langs, gekomen, langs geweest. We lekker zo lopen filmen en dan zag je iemand gewoon heel stoer crossen met een tank, weet je wel. En echt ook zo'n zo'n oh, ja? draaien met die tank. Ja, die was hartstikke blij dat hij een tank had. Ja. <laughs> Allemaal ja, uit Amerika gekregen. Ja, Kan <laughs> ik iets bij voorstellen, ja. Ja, is dat leuk? Ja. ja, een immens indrukwekkend apparaat zo'n tank, ja, ja, je kan er ook nog mee schieten. Ja. Maar je zag ja, die ik het een... dan weer rondrijden in Milwarno. Ja. <laughs> ja, nou ja, het, het is, kijk, het aspect van uh, andere mensen geweld aan doen, dat vind ik niet ja. zo uh, lekker, maar voor de rest, uh, ja, straaljagers en tanks en zo, ik heb er niks tegen, hè? ik vind het zo prachtig. Maar je zegt ook eigenlijk <laughs> aan alles, dat die gasten, die hadden gewoon die wapens ook net gekregen, die waren ook nog vers, weet je wel. Ja, ja, ja, ook nog, nog geur kogel, dan. Ja, alle de lak is de, de <laughs> Ja, de van Ja, en, en die zag gewoon heel trots rondrijden, ik heb mijn tank gekregen, hoi, hoi, hoi, weet je wel. En ja. <laughs> Nee, de, de, ik weet niet of je het nog hebt mee, meegekregen, hoe de, de jongens van ISIS op internet hun uh, verdriet over Robin, Robbie Williams, sorry, Robbie niet, uh, Robin Williams hebben verwerkt. Ja. Want, uh, er was ook een artikel op Reason.com waarin uh, de, de tweets gevolgd werden van ISIS-strijders. Uh, in het begin was het zo van, uh, Robin Williams is dood en uh, goed... Uh, ...mog hij branden in de hel, weet je wel. Zo begon dat. Oh, echt hè? Ja, ja, toen reageerde een andere Isis-strijder. Ja, maar ik vond Jimani vond ik wel een leuke film. Die heb ik als kind nog gekeken. Jimani? En toen begon die andere Isis-strijder. Ja, nou, maar ik vond die andere film, vond, vond ik ook wel goed. Ja, ik had toch wel leuke films, weet je wel. Dus ging dat de hele tijd zo door. <laughs> dat al die Isis-strijders zaten weer op elkaar de, de te reageren. En dan bleek het ook gewoon dat het gewoon westerse jongens waren... ...die daar naartoe gegaan zijn. Om te gaan ja. Uh, ja, vechten, weet je wel. En uh, ja... ja ja, want je moet wel gewoon uh, met je vriendjes thuis in contact blijven via Twitter natuurlijk. Terwijl ja, uh, ergens ver weg mensen al ombrengt. Ja, maar zie je ook dat, die, dat er onder die hele vacade zitten toch gewoon westerse jongens eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ja, die daar een beetje stoer zitten te we wezen met interieur. En zie je ook een beetje dat het hele alle akbar gedoe dat toch maar een facade of een masker is eigenlijk, hè? Wat hè? Al oh, dat... Fassade. Ja, nee, wat ik... ah, het hele Allah-Akbar gedoe. Wat is dat? Alle, alle... Allah-Akbar, ja. ja, de, de hele moslim-extremisme. Ja. ja. Ik weet niet of uh, Jurjen hier nog iets op toe te voegen heeft. Nou, die is waarschijnlijk met zijn hoofd op zijn toetsenbord in slaap gevallen. Ja, in oh. uh, slaap gevallen. Moment, uh, ja. <laughs> Daar ben je weer. Ja, ja, ik... Uh, we nemen de laat op altijd, hè? <laughs> en er is alweer wat uh, alcohol in het spel, hè? De drugs van de staat. Ja, ik weet niet wat voor drugs er allemaal in het spel is. Nou, Dat, wat, wat, in mijn wat, geval wat, wat, uh, wat wijn. Is. Ik, ik, ik, ik zal even kijken. Ik heb Syrah. Ik heb er bijna de hele fles al op. Dus uh, het laatste beetje gaat nu in het glas. Oh, ik moet dan de dop eraf draaien natuurlijk, hè? Uh, <laughs> Zeg maar, ze zijn al even een keer van de uitzending gekomen. Ik ga even kijken. Het was mijn doel om alles in één keer op te nemen, maar... Uh, ik kreeg van, uh, van, van Rick Kleins me door dat Mayo van uh, Frank Sinatra eigenlijk een heel libertarisch nummer is. <laughs> ik weet niet of jullie dat ook vonden. Het uh, is een heel bekend nummer, hè? Ja. Volgens mij ken ik uh, de tekst zelfs wel. Nou, of zou ik een alternatieve versie opzoeken? Hmm ga ja, gewoon zoeken. Ik ga nog eventjes met mijn hoofd op het toetsenbord hangen, goed? <laughs> maar Jurrien, hoe is het met je vakantie dan? Ja, vakantie, vakantie. Ja. Nee, maar ik ga eventjes met mijn hoofd op het toetsenbord liggen. Sp spreek ja, wel, eens op. Wel, de, de Robbie Williams versie. Oh, die is cool. Zet die? hem maar op. Oh, dan gaan we die even zo draaien. Nee, maar goed, uh, ja, we zijn een beetje aan het uh, einde gekomen van uh, deze uitzending. En... Uh, ja, we hebben nog een beetje tijd over. Dus ik zit een beetje te denken van, uh, laat ik een beetje nog één plaatje draaien. En ik uh, zit in één keer te denken van, uh, er kwam eigenlijk Rick met mee. Die, uh, daar had ik met mee gehouden En die zei van, uh, eigenlijk is My Way van Frank Sinatra ja, best wel een libertarisch nummer. Ik weet niet of jullie dat ook, jullie kennen My Way wel, denk ik. Ja, laten we eens luisteren. Ja, dat gaan we zo meteen doen. Maar zo, gaan we we eerst nog even... natuurlijk. We gaan er eerst nog even over oude hoeren, want we hebben nog wat tijd over. Okay. <laughs> ja. Uh, ik, heb, ik heb volgens mij wel eens ooit de een vraag gesteld: wat is uh, de meest libertarische muziek? Yeah. Ja. Terug of zo, ik heb ik wel heel veel interessante reacties. Die staan al op Facebook, in de toerisme op Nederland. Hè. Ja, ja. ja. weer eens helemaal uh, doorspitten ofzo. Dat ja. is wel interessant. Ik weet ja. niet of deze lijst dat uitvult. Ja, maar kijk, het, het punt met de met Libertaris en muziek. Uh, libertaris ja. is een politiek-economische stroming. Ja, filosofisch. Ja. En daar, ja, de, de, de, de muzikanten zijn gewoon. Die, die zingen eigenlijk meer over emoties. Ja. Terwijl uh, de meeste Libertariërs zijn toch vrij rationele mensen. Nou, ik zat laatst in een huisraadconcept. Dat is waarbij ja. mensen uh, zeg maar. gewoon uh, hun uh, woning te beschikking stellen voor optreden. Dat is eigenlijk heel. Uh, vrijheidachtig. Het mm -hmm. leent zich niet voor alle soorten muziek, waarschijnlijk. afhankelijk ja, van waar je woont, natuurlijk ook. Mm. Maar gewoon voor, ja, voor singer-songwriters kan het prima. En ja, daar zat ik iemand, ja, die speelde best wel leuk en die had uh, ook al muziek. Heel veel mensen wel ideetjes, hè, muziekjes over vrijheid of over hoe dingen gaan. Kijk, iedereen heeft er vaak wel een mening af, maar heel vaak net niet, ja, niet doorgedacht of, zo, of niet Dat, het ze, ja, dat is op zich ook helemaal dat het ze niet dagelijks bezig houdt. Iedereen denkt het ja. aan en ik denk, ja, hoeveel mensen willen, vind ik nou echt heel belangrijk om andere kosten wat het kost te dwingen mee te doen met een ideetje waar ze zelf ook niet achter staan. Ja, ja, ja. Is, dat, is dat echt waar het om draait voor mensen in hun leven? Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat ze er gewoon niet, geen zin hebben om zich erin te informeren. Ja. Ja, of uh, terecht waarschijnlijk ook niet het gevoel hebben dat het in hun uh, invloedssfeer zit. Hè? Dus ja. dat kan je bewust of onbewust heel goed hebben dat je er niet mee bezig bent. Ja. Maar iedereen heeft wel een beetje af en toe dat je dingen tegen je en je denkt, oh, ja, daar zitten zit best ook bij muziekmakers, dichters, waar dan ook. Overal zit het misschien dat ze niet nooit echt uh, actief zullen zijn, filosofisch op het gebied van libertarisme, maar soms zitten er wel wat van ideeën in, ja, van de, de, de vruchten. Of de, nee, meer de zaadjes van de gedachten die, uh, ja. die je daar op dat pad uh, brengt. Ja. ja, maar aan de andere kant, ik zit ook wel eens af te vragen, van, als mensen vragen wat is libertarische muziek, dan denk ik van ja, zou jij überhaupt naar muziek willen luisteren, een uh, muziekstuk willen ruis, luisteren, wat over de... Um, ...Oostenrijkse Conjunctuurcyclus gaat. Ja, dat is... Snap je dat, wat ik bedoel? Ik. Het, <laughs> ja. dat, zou, dat, zou, dat zou geprobeerd moeten worden en dan zou ik naar kunnen luisteren. Ja, misschien nee. dat de dat zou doen. Maar nou, nee, maar er is. zijn wel daadwerkelijke items. He, maar dat moet niet, want dan krijg je, dat heb je ook met religie. Dan heb je bijvoorbeeld uh, ja. religieuze met of religieuze werk. Dan gaan ze ook een bepaalde muziekstroming doen... ...maar dan gaan ze alleen maar over de Heer praten ja. of zingen. En dat is allemaal... Ja, en op die manier moet je het ook niet doen. Nee, en daarom zeg ik ook, kijk, het gaat vaak mensen... over emoties en over... Uh... Nou, bij heel veel, veel stromingen is, uh, is de tekst ook niet noodzakelijkerwijs de ja. essentie. Hè? De, de, een stem is soms gewoon een, een soort vorm van instrument. Ja. En uh, ja, sommige, eh, niet alle teksten zijn even poëtisch als uh, de andere. Maar bij rap, ja, rap is bijvoorbeeld, dan gaat het wel degelijk bij een deel van de rappers in ieder geval om de inhoud van de tekst. Dus die gaan over onderwerpen. Ja, waarom zou dat niet maatschappelijk zijn? Ik heb... Uh, ja, dus dat de maatschappelijke, uh, ik bedoel, <laughs> NWA en Public Enemy, uh, om er even twee te noemen, weet je wel? Nou oh, Chuck D, dat is toch de rapper van Public Ja, Public Enemy, ja, die, dat is uh, vaak een politieke. Uh, ja, dat is best wel een slim persoon. Ik geloof ja, dat ja. Uh, hij houdt zijn eigen stemvoorkeur wat voor zich Maar volgens mij houdt hij ook wel van mensen die zich gewoon niet zelf hebben. Gewoon de vrijheid, hij heeft het ook, ja, nou, gelijkwaardigheid betekent voor hem ook meer, ja. die indruk heb ik dan. Uh, ja, maar dat is wel heel erg uh, activistisch. En dan vaak vanuit een Nation of Islam en uh, dat soort dingen, weet je wel. Ja, ik heb ook wel en... concreet dingen gezegd over dat, uh -huh. om de, de mogelijkheid om voor jezelf te zorgen. Dat dat het belangrijkste is. Ja, uh, dat je dat moet doen. Dat je niet, uh, als je gaat wachten tot het voor je wordt gedaan, uh -huh. dan ben je niet vrij of gelijkwaardig. Ja, uh, ja, En in die zin, uh, is, dat, is, uh, dat is niet echt libertarisch, maar dat is wel uh, de mindset natuurlijk. Ja. Zullen we nog even één artiestje behandelen? Wie? Uh, we, hebben, uh, we hebben net al een aantal artiesten voorbij uh, laten komen voordat jij uh, zeg maar, uh, aanschoof. Uh, we hadden ja. de, de Zuid-Afrikaanse artiest uh, Lucky Dubé uh, hebben gehad. Een reggae artiest. En we hebben de, um, hoe dat, volgens mij is het Can Canadees, um, Frank Turner. Klassiek mm -hmm. liberale punk folk uh, artiest. Nou, nu dus gaan we Robbie Williams doen. Ik weet verder niet wat zijn stemgedrag is. Zou ik ook echt niet weten. Zo, zo goed ken ik hem niet. Ik heb even de, de versie van uh, Robbie Williams genomen. Niet Robin. Nee. Dat is gewoon... Die zag ik toevallig voorbij komen op YouTube. <laughs> dus ik... Uh, daar draai ik het ook van. En uh, ja, omdat we net over Robin Williams hadden... Daarom dacht ik, heel leuk... Uh, Let's go. Ja, gewoon doen, hè. Dus uh, ja, laten we gewoon beginnen. Robbie Williams met zijn interpretatie ja. van... Uh, Frank Sinatra's My up. Way. Mm-hmm. It's um, a bit like it's still in Europe If you know the words, sing up if you don't, show up if it's sound crap. The final curtain, my friends, I'll say it please and state my case on which I'm certain I am certain I've lived a life that's full. I have traveled each and every highway. Come on, ambo everybody. Regress I have had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through, without exemption. I planned each chartered course, each careful step, along the byway, and more, much more than this. Yes, there were times, I'm showing you knew When I felt loved more than I could chew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 the blow and didn't you I didn't Bye. My... Wij zijn we een beetje aan het eind gekomen van uh, Vrijheid Radio. Ik dank mijn uh, mede-oude hoerders uh, en, en Klaas. Die uh, dank ik hartelijk. Ja, het lijkt me een fijn applaus. Ja, en uh, het applaus wat je nu hoort is ook uh, mede voor jullie. Wow. Hebben we het nu echt verdiend? Ja, tuurlijk joh. Kom op. Ook de biertjes die ik opgedronken heb. This is je song singing. I love Ja, you. ik denk het wel. Ja. Ik ga nog feestdieren met mensen. En een ja, hele ja. fijne avond. <laughs> Oké. Okay. En uh, ja, dan uh, komt nu de eindtune. En uh, ik wens iedereen nog een hele vrolijke, vrije, uh, ja, gezellige. Uh, vooral uh, productieve en anders wel een hele ja, geweldige, luie. Ja, hoe je het zelf wilde eigenlijk, ja. Vrije. Volgens mij hebben we gewoon te veel verslopen nu. Ik uh, druk gewoon op de eindknop. Hey, doei allemaal! Mooi. Uw de war! Zo.